Raymond Seré met het NOS-journaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie houdt de komst van een imam uit België naar Nederland scherp in de gaten. Het ministerie zegt dat in reactie op het bericht dat België de man uitzet. Volgens de Belgen predikt hij haat en is hij in gevaar voor de samenleving. De imam heeft de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit. Minister van de Stuur en staatssecretaris Dijkhoff bevestigen dat ze door de Belgische autoriteiten zijn geïnformeerd. En ze benadrukken dat Nederlanders de toegang tot Nederland niet kan worden ontzegd. De Christendemocratische bondskanselier Merkel gaat komende week niet naar de partijdag van zusterpartij CSU in München. Volgens bronnen rond de partij heeft ze dat in een vertrouwelijk gesprek met CSU-voorzitter Seehover afgesproken. Vermoedelijk om te voorkomen dat ze door zijn achterban wordt uitgefloten. Met haar asielpolitiek heeft Merkel zich niet populair gemaakt bij de Beierse Christendemocraten. CDU en CSU werken nauw samen en worden die Unioon genoemd. Het Leidseplein in Amsterdam is vanaf vandaag een bouwput. Het plein wordt autovrij, de versleten tramrails worden vervangen... en het brugdek van de Leidse Brug wordt vernieuwd. Overal komt hetzelfde grijze natuursteen te liggen. Het plein moet volgens de gemeente zijn allure terugkrijgen... en de werkzaamheden aan het Leidseplein moeten in 2018 klaar zijn. Een jongen van 15 uit Borren is vannacht op de A2 bij Geleen geschept. Hij overleed in het ziekenhuis. Post de politie liep hij om onbekende reden op de snelweg en werd hij aangereden. De A2 was in noordelijke richting een tijdje dicht voor onderzoek. Op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten komt een bezoekerscentrum. Dat wordt gefinancierd door een Amerikaanse stichting. Op het kerkhof in Zuid-Limburg liggen 8300 gesneuvelde Amerikanen. Het bezoekerscentrum in Margraten moet in 2020 klaar zijn. Dan is het 75 jaar na de bevrijding. En dan het weer in een groot deel zonnig, maar over het zuiden en noordoosten trekken ook wat wolkenvelden. Het blijft droog, het is 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. CFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Horenzaandam bij de Afritzaandijk 6 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 Almere utrechten tussen knooppunt Almere en Huizen 11 kilometer. Het is daar extra druk vanwege de afsluiting van de A6 dit weekend van Almere naar knooppunt Muidenberg. Daardoor ook file op de N305 Almere Dronten bij Almere Hout 3 kilometer. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer en een kwartier vertraging.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 En zo is het even na twee uur geworden. Zandvoort, een hele goede middag. En wat een lekker zonnig Zandvoort hebben we op deze zaterdagmiddag. Heerlijk, ja, het lijkt wel een uh, nazomertje. En daar gaan we natuurlijk uh, met z'n allen lekker uh, van genieten. Als eerste plaat naar het nieuws in weer van twee uur... in de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag... hoorde je de hit uit de jaren tachtig van uh, Jackie Graham. En Set Me Free... Jawel, wij zitten weer in de studio aan de Tolweg 10A. En wie zijn wij? Ja, Albert-Jan en ik. Goedemiddag Albert-Jan. En goedemiddag luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars, kijkers, Rob en ondergetekende. Ja, we zijn er weer. Het zonnetje schijnt, dus wij zitten weer lekker binnen. Tuurlijk. Zoals, dat van wij, zoals dat u dat van ons gewend bent, met mooi weer zitten we altijd binnen. Goed, komende drie uur weer Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we doen? Want we gaan natuurlijk... Ja, er, zijn, er staan twee grote evenementen uh, aan te komen vandaag. Allereerst natuurlijk om vijf uur de uitvoering van de kreuningsmessen in de Agatha-kerk. Een prachtig klassiek stuk. Echt aanrader om daar nog even naartoe te gaan, want toegang is gratis. Dus vanaf vijf uur de uitvoering van de kreuningsmessen in de Agatha-kerk. En vanaf vier uur, ja ja... Het zevende Open Nederlands kampioenschap, Garnalenpellen. Hé, hey, het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Ja, vorige week hadden we Ton Ariens al in de, in de uitzendingen. met betrekking tot de, de, de inschrijvingen en de voorbereidingen. Maar het belooft weer een, een geweldig evenement te worden. Ook al doet u niet mee met pellen, u bent van harte welkom om te komen kijken bij Talassa. Want daar is, dat is de locatie. Vanaf 4 uur het zevende Open Nederlands Kampioenschap pellen En natuurlijk ook garnalenproeven. Hè? Want als ze gepeld zijn, dan worden ze natuurlijk verwerkt tot heerlijke hapjes. Goed, twee grote evenementen van vandaag al dan. Maar goed, er zijn natuurlijk veel meer evenementen in en rondom Zandvoort. Maar daarover om half vier meer tijdens de evenementenagenda. Blijft het weer zo mooi of wordt het anders? U hoort allemaal om half drie tijdens het weerbericht. Half vijf, we hebben een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Ona. Nou, dat om half vijf. Het Ona? Ona, Ona heet ze, Ona. Ja. ja. Het gedicht van de week, ja, waar kan het anders over gaan? Ik heb het vorige week ook al even gedaan... omdat we toen ook al helemaal in de garnalenpellerij zaten. Het gedicht van de week staat helemaal in het teken van de kunst van het garnalenpellen. Dus de manier waarop je hem gaat pellen. Maar dan in een gedichtvorm. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort... Kort over vier hebben doe natuurlijk Pit Report. De eerste twee vrije trainingen. En dan hebben we het over de Formule 1 in Mexico. Die zijn inmiddels verreden. En we maken ons op voor de kwalificatie vanmiddag om vijf uur. En de race uh, is morgen Nee, kwalificatie acht uh, uur. En de uh, derde vrije training vijf uur. Heel goed. En morgen dan de race. Morgenavond om... Zeven uh, uur. Zeven uur. Goed. Sportkort.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 to mask it now. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5 Dan hoor je ze bij CFM de 40 beste hits van Europa In de Euro Breakdown. En daar staat deze ook in genoteerd En dit weekend de Grand Prix van Mexico Ik ben naar Mexico gekomen Het land van liefde en van zon Het was in de schaduw van de bomen Dat net als in dromen Het sprookje begon Ik was daar op een grote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 Ja, het blijft me steeds te horen, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. O, laat van al mijn dromen. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico. Ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Ja, Max. Ja, Max. Mexico. Mexico. Ja, je mag wel een beetje meedoen, hoor, Albert <laughs> Hé, hey, is het toch leuk? Ik wist, Ik wist is dat je het verkouden was weet je wel. hoor. De drie van uh, Mexico <laughs> dit hele weekend in... Uh, ja, ik denk, uh, laten we weer eens gaan draaien. Hè? Uit uh, de oude Doels, om het zo maar te zeggen. Mexico. De zangeres zonder naam. En inderdaad, Mexico. Ja. Nou, we zullen het hierbij houden, uh, Jan. <laughs> Goed. Het is tijd voor zoveel nieuws in het kort. Een uurtje langer stappen vanavond. Want in uh, de komende nacht gaat de wintertijd in. De klok gaat om drie uur vannacht een uur terug naar twee uur. Dit betekent één uurtje extra slapen, maar voor de notoire stappers een uurtje langer stappen. De uitgaansavond in Zandvoort duurt namelijk een extra uurtje langer. De horecabedrijven kunnen in deze nacht de zomertijd aanhouden... en de klok om drie uur een uur terugzetten... om zodoende een uur langer door te gaan. Dat zal Martin leuk vinden. Diezelfde geldt voor de horecabedrijven... met een vergunning tot vijf uur van morgenochtend. Om veel verwarring te voorkomen is er al jaren een vast gebruik in het Zandvoorts uitgaansleven. Hetzelfde systeem wordt toegepast bij de overgang van, win van de wintertijd naar de zomertijd. De gemeente Zandvoort wenst alle stappers een, een prettig uitgaansweekend. In opdracht van de gemeente Heemstede, Zandvoort en Haarlem-Lieden en Spaanwouden wordt een controle op de hondenbelasting uitgevoerd. De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf Holland Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de controle op de aangifte van honden. Houders van één of meer honden zijn verplicht hondenbelasting te betalen. De houder van de hond is verplicht aangifte te doen. Aan de hand van gegevens van de gemeente controleert een aantal hondencontroleurs... de aanwezigheid van honden. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen... over het al dan niet hebben van een hond. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren door het tonen van een legitimatiebewijs. Als een bewoner niet thuis is, maakt de hondencontroleur ter plaatse... een beoordeling over het wel of niet aanwezig zijn van één of meerdere honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat u op uw adres één of meerdere honden houdt... laat hij een informatiebrief... Ach, met een aangifteformulier 100 belasting achter in de briefbus. U kunt deze dan invullen en terugsturen. Meer informatie kunt u hierover teruglezen op de gemeentelijke website. Het wordt alweer vroeg donker en wat de politie opvalt... is dat veel fietsers weer al onverlicht over straat gaan. Goede verlichting vergroot de veiligheid van fietsers. Zelfs met helder weer is het uh, een moeite, moeilijk voor autobezitters... om uh, te kunnen kijken of fietsers wel of niet op de weg zijn... als ze onverlicht zijn. Uh, op vrijdagmorgen was het namelijk ook al raak... op de Bennenbroekerweg in Hoofddorp... waar een 49-jarige Bennenbroeker werd aangereden. Dus uh, fietsers, lichtjes aan. Vrijdagavond zijn drie jubilarissen... van bij de Zandvoorts brandweer in het zonnetje gezet. Frans Schippers, commandant van de vrijdagheidsrisico Kennenblans... speelde de bijbehoorde medailles... tijdens de zeer goed bezochte gebruikelijke korpsavond... Uh, bij de heren op. Rocco Termaat is al 30 jaar vrijwilliger... bij de vrijwillige brandweer van Zandvoort. Rob Hermans, 35 jaar. En Fred van Limbeel is ook al 40 jaar lid, ook namens ZFM, van harte gefeliciteerd. En wat er ook weer aan zit te komen is natuurlijk het vuurwerk. Kregen illegale handelaren in vuurwerk voorheen nog geregeld een taakstraf. Nu draaien ze vaak voor maanden en zelfs jaren de cel in. Dat blijkt uit een inventarisatie van tientallen vonnissen... door het Algemeen Dagblad, meldt de krant vandaag. In 2009-2010 kregen bijna alle veroordeelde handelaren... nog een voorwaardelijke celstraf van gemiddeld vier maanden of een taakstraf. In 2014-2015 kreeg meer dan de helft een directe onvoorwaardelijke celstraf van gemiddeld een jaar. Taakstraffen worden zeldzaam. Het Openbaar Ministerie bevestigt de ontwikkeling. Mensen moeten begrijpen dat illegaal vuurwerk geen ondeugd is, maar. Crimineel gedrag met grote gevaren. Al dus officier van justitie Renske Melkor van een uh, functioneel parket. Dus uh, illegale vuurwerkhandelaren, u bent gewaarschuwd. Dankjewel Abijan voor het Zalvoorts nieuws in het kort. Wat ook na te lezen is op de ZFM app. En mocht u hem nog niet hebben, download hem dan nu gratis in de Play Store App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Zalvoort en blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Lekkere muziek onderweg van onder meer Laura Benneken.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 Een uh, lekkere hit van uh, dit moment. hè? De Dua Lipa en Harder Den Hel. De zaterdagmiddag van CIVM Zandvoort. Een uh, goedemiddag. middag. En we houden je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En ook het feit dat er weer een uh, raadsvergadering uh, aan gaat komen, Albert Jan. Volgens mij over de begroting 2017. Klopt. Begroting 2017 op de agenda van de gemeenteraad. Komende dinsdag behandelt de Zandvoortse gemeenteraad de begroting voor 2017. De behandeling in de commissie was, derhal, was dermate, dermate goed voorbereid dat er na slechts één van de twee gereserveerde avonden vergaderen al afgetikt kon worden. Dat betekent niet dat dan ook alles direct in kannen en kruiken is, maar de aanzet is er wel. De voorstellen voor de gemeentelijke belastingen behoren daar uiteraard ook toe. De vergadering is in de raadszaal van het raadhuis en begint om acht uur, een dag later. Woensdag 2 november staat gereserveerd voor een eventuele noodzakelijk vervolg van de vergadering. De entree naar de raadzaal is via het bordes op het raadhuisplein. De deur van het raadhuis gaat om half acht open. Ter plaatse is een agenda beschikbaar. U kunt ook thuis luisteren via de livestream op www.zandvoortsecorant.nl. www.zandvoortsecorant.nl Dus komende dinsdag, begroting 2017 op de agenda van de gemeenteraad. Weer een belangrijke raadsvergadering aankomende dinsdag dus. En live te beluisteren op internet. Ja, zo dadelijk het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. We hebben vandaag mooi weer. Maar blijft dat ook zo? Nou, we horen het zo dadelijk van uh, Albert-Jan. Maar eerst gaan we terug naar de jaren tachtig met de swing out Sister. Hier zijn ze met Breakouts. Breakout. We deden even lekker mee met deze single uit de jaren 80 van de Swing Out Sister. Wat blijft het een vrolijke plaat, hè? Je hoort de breakouts. Je de Zo, het is twee half drie. Het weerbericht voor de komende dagen. Hier is Albert Jan. Vandaag waren er wel enkele wolkenvelden, maar ook de zon zal geregeld schijnen. Kijkt u maar naar buiten. De wind waait zwak uit het noordwesten en de temperatuur ligt wederom op een graad of 15. Vanavond en de komende nacht neemt de bewolking weer toe, maar het blijft droog. De zwakke wind draait naar zuidwesten en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen zijn er wolkenvelden en in de ochtend kans op wat lichte regen of motregen. In de middag is het droog met opklaringen. De wind waait zwak uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 15. Maandag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een zwakke zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 14. En last but not least, dinsdag overheerst de bewolking en in de, in de middag neemt de kans op buien toe. De westenwind wordt noordwest en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar 13 graden. Al dus Rico Schreuder. Het weer is naar lezen, naar te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op meteopagina.nl. Dat was het weer? En uiteraard ook te volgen op de CFM app. Kijk even onderweer. En uh, ja, dan uh, kan je het weer van de komende dagen in de gaten houden. Drie over half drie, Zandvoort. Een goedemiddag, leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat ook doen, hè? Want tot aan vijf uur zijn wij er met Zandvoort op zaterdag. Ja, aankomende maandag is het zo ver, hè? Halloween, Wien, dan gaat het er weer aankomen. Daarom deze van uh, Michael Jackson. <middels> I'll wow.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 Je ziet in keer wel een beetje blikjes, Albert-Jan. Was je geschrokken? No. Heel erg uh, gevaarlijke hey, hey, hey, hoor. plaat, hoor, deze. Komen maandag uh, dan is het weer uh, Halloween. Vandaar dat het hem draait, hè? De single van uh, Michael Jackson. Ja, plaat die er echt wel uh, bij past, dacht ik zo. Dat is trailer. Ja, ga nog maar even door. Want we gaan het hebben over het uh, NK-Garnaalappel... voor de zevende keer hier in Zandvoort. Vanmiddag om vier uur barst het los bij Talassa. Het is een kunst op zich, garnalen pellen En om het ook nog eens snel te doen, moet je heel wat vergietjes volgepeld hebben. En naar kijken, er naar kijken, genieten van de sfeer met gezellige live muziek van het Brabants duo Hij en Gij. En gratis hapjes proeven van de gepelde garnalen. Dat is wat het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen inhoudt. De vrienden van de Garnaal Zandvoort en de medewerkers van Strandpaviljoen Talassa organiseren voor het kampioenschap alweer voor de zevende keer. Vanmiddag om 4 uur kunt u weer genieten van deze oud-Hollandse huisvlijt. Het vernieuwde café Het Juttertje in strandpaviljoen Talassa is de Pel Arena. Zeven jaar geleden is deze wedstrijd als rariteit ontstaan in het voormalige café Oomstee... en sindsdien uitgegroeid naar een ware happening... waar zowel pellers als kijkers veel plezier aan beleven. Dit jaar blijven de, Nederlandse, blijven de Nederlandse de boventoon voeren... waaronder vele Zandvoortse prominenten, maar ook Duitse pellers hebben zich aangemeld. Zorg dat je erbij bent vanmiddag in Talassa. Er zijn nog plaatsen vrij om mee te doen. Dus als je wilt laten zien wat je in je mars hebt. Als garnalenpeller meld je dan alsnog even zo snel mogelijk aan bij Talassa. Ik denk dat je best even een telefoontje kan plegen naar Talassa Of probeer nog een e-mail te sturen. Garnaal met AE Zandvoort gmail.com. Garnaal met AE Zandvoort gmail.com. Vanmiddag vanaf vier uur barst het los. Eh, het zevende Open Nederlands Kampioenschap. Garnalenpellen in Strand Talassa. We hebben we, wezen alle granalenpellers. En de organisatie uiteraard heel veel plezier vanmiddag. in <middels>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 Als je het zo zo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 All I know are sad songs, het juist van Albert-Jan. Vanmiddag om 4 uur, dan gaat het los bij uit 7e open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. En iedereen is van harte welkom om een kijkje te gaan nemen. En straks proberen je de organisatie van het Garnalenpellen... nog even in de uitzending te krijgen. Toch, Albert-Jan? Ik heb gebeld. Ik heb de voorspel ingesproken. Dus als het goed is bellen straks. Dat gaat helemaal goed komen. Goedemiddag, Louis. Hey, wat leuk. Hij is er weer. voor de discofreaks, hè, duizend. Je hoort, uh, uit de jaren 80 uh, Oliver Cheatham en uh, SOS. Ja, vandaag wordt er weer uh, gevoetbald, het door de Veteranen 1. Ze spelen vandaag uh, uit tegen KHFZ En uh, ja, ze staan een beetje achter. 3-0 achter op dit moment. Dus het gaat niet echt uh, helemaal geweldig met de heren van de Veteranen 1. Maar wat niet is, kan nog komen. Ja, vanmiddag weer een uh, mooi evenement uh, hier in Zalfoorts. Ja, en wel in de Agatha-kerk. En dan hebben we het over de uitvoering van de kreuningsmessen. Na het succesvolle project in 2013 van het requiem van Vrouw Ré... is nu een andere grootheid uit de muziekgeschiedenis aan, aan de beurt. Vandaag wordt in de Agatha-kerk de kreuningsmessen... van Wolfgang Amadeus Mozart uitgevoerd... door een gelegenheidskoor met medewerking van de solisten... Joep Jaspers, Trudy Glas, Martine thuis, Piet Hogeveen... en Nienke Oostenrijk. De uitvoering is onder leiding van dirigent Hedwig Jurius. En wordt begeleid door organist Paul Waars. De Krönungsmessen is vanmiddag, uh, uh, um, begint om 5 uur in de Agatha Kerk, Grote Klocht 45 in Zandvoort. De toegang is gratis en aan het eind van de uitvoering is er een deurcollecte. Dus liefhebbers van de Krönungsmessen, schroom niet, ga naar de Agatha Kerk om 5 uur om te genieten van deze uitvoering van de Krönungsmessen. En het is een hele mooie, dus die mag je absoluut niet gaan missen. Nou, zo dadelijk naar het nieuws we weer van drie uur... Dus zijn we er nog twee uur lang met z'n hoofd op zaterdag. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren en tot zometeen.